Goedenavond, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Goolse Groeven, editie 107. Uh, geen Dirk vanavond. Uh, dat appte die mij toen ik op een festivalletje stond in het Wilhelmina Park. Uh, en op dat moment legde ik ook contact met uh, uh, onze Gijs. Ja. Hé, hey, uh, uh, Zo van, hey, heb jij uh, in september tijd? Uh, en waar zullen we het eens dus over hebben? Ja. Zo geschiedde het. Zo geschiedde het, ja. En toen zei hij, dan neem ik nog iemand mee? ja <laughs> ja maar radio uh, radiomaker <laughs> ja uh, Paul Zoontjes. ja dat ben ik ja. welkom ja. Um, luisteraars kennen jou misschien van de Kick ja misschien wel misschien ja. wel ja. en en en Gijs, jou kennen ze misschien wel van the People's Pleasure Grounds. ja en nog en de Blank Marble Selection ja uh, nog wat bands en uh, Simon Keats natuurlijk ja. Paul Zoontjes. ja um, en samen hadden jullie ook nog een radioprogramma bij Omroep Tilburg. Dus jullie vonden het wel leuk om weer eens radio te maken. Ja, uit nostalgische reden een beetje. Ja precies, ja. ik dacht het is wel leuk om... Uh, <laughs> ik, ja, ja, Steven zei van ja, kun je dan een, weet je nog iemand die misschien mee wil doen? Toen dacht ik nou, ja. nou, dat kan, kan Paul wel eens bellen. Misschien wel leuk om weer keer samen... Uh, ja. En nou is ik een ja, nou de techniek ook niet te doen, dan kunnen we gewoon voluit eh uh, ouwe hoeren en uh... nee, laat me helemaal maar pintjes weten. Ja, goed. <laughs> reden om uh, uit huis te gaan is voor mij ook uh, ja. Ook goed. Ja. <laughs> het bedje is inmiddels gefixt. Kijk. Ah, ja. dat is toch altijd wel fijn. De muziekje op dat achtergrond. Uh, en wat gingen we Oh nee, goed, dan vergeet ik nog iemand. Hey, Diem. Hey, hey. Ja, Goedenavond. Uh, graag gezien de gasten in de, deze show. En super samen, super. samen mogen wij plaatje draaien als draai. Dus, ja, uh, ik ben misschien bekend van CYDRAI <laughs> voor God, Limited. Ja. Uh, welkom. En met z'n vieren uh, gaan wij het hebben over surfmuziek. Yeah. We hebben het hier al een keer met Norbert Isbaut gehad over garage rock. Start net iets later, iets rauwer. Daar komen we straks nog wel op. Um, Surf. Ja, die uitzending nog helemaal terug te luisteren trouwens. Echt echt hele ja, echt vette dingen tegengekomen. We hebben toen overal eens dus bij de voorkeur dat ik hier was. Ja, ja echt uh, een hoop leuke dingen uitgehaald. Ja, Norbert heeft ons toen uh, veel geleerd. Ja. ja. En wat, wat me wel meteen opvalt, garage rock maakte dus een A-kantje in de studio. En kwamen ze daar aan. Oh shit, er moet nog een B-kantje. En dat werd vaak de hit. Bij de surf is het vaak toch de A-kant. Dat viel me op dingen. Uh, ja. Goed, surfmuziek, uh, populair van 1958 ongeveer tot en met 1964, 65 uh, Daarna uh, viel het wel een beetje, uh, hield het eigenlijk een beetje op. De epicultuur kwam op en uh, nog wat andere zaken, dan straks iets uitgebreider over uitweiden. Um, in twee verschillende vormen duidelijk. Uh, instrumentaal, gekenmerkt door elektrische gitaar met veel galm. Uh, pionier daar is Dick Deel. Even iets van gaan draaien, zo denk ik. En uh. vocal surf, uh, de pioniers daar, overduidelijk Beach Boys. gaan we iets verder op inzoomen. En uh. uh, ja, dus in vergelijking met Garage Rock, omdat we die editie ook gedaan hebben, dacht ik even opzoeken. Meer uh, surf is met meer galm, vrolijker, minder first, minder agressief en minder rebellische thema's. Alhoewel er echt ja. wel een, uh, een aantal bands, een aantal nummers zijn die in beide ja. genres uh, zou, zou je kunnen optekenen. Ja, vooral ook die wat modernere dingen. Daar zit raakt elkaar wel of zo. Van die bands die. Uh, die van, van de laatste jaren die nog een beetje teruggrijpen op die surf. Ja. En daar, zijn ja. dan, daar heb je wel een beetje de overlap. Ja. ja. Nou, dan gaan we chronologisch te werk. Oké. Okay. En dan beginnen we. Uh, ja, goed, we hebben alle vier een lijstje aangeleverd. Uh, dus dat, uh, daar vielen wel leuke dingen in op. Uh, maar we beginnen gewoon in 1959, uh, team. Ja. Um, het is misschien niet helemaal surf, uh, het is wel instrumentaal en het heeft ook wel een beetje die, die, die vibe en die, uh, die sound. Santo um, en Johnny heet de artiest, zijn twee broers uit uh, Brooklyn, New York, uh, die het liedje samen hebben geschreven met uh, uh, uh, hun moeder en uh, uh, <laughs> zus Anne. En uh, de titel van het nummer is Sleepwalk. Nou, Zullen we maar eens geluisteren? Al de goede muis pakken. Gaat <laughs> er lekker dit. Yeah! <laughs> ja. Goed werk. Ik heb toch geen muis weggezet. Oh ja. Van Sento en Johnny Ik vond verder nog over dit liedje Dat het een um, uh, klassiek is Onder de instrumentals En dat het ook onderdeel uitmaakt van het repertoire Van The Shadows, The Ventures, The Chanteys En uh, Brian Setzer Die het zowel met de Stray Cat als met de Brian Setzer Orchestra heeft opgenomen en en ik las, en als je het helemaal uh, weet, dan kun je het ook niet, uh, niet horen. Uh, dat het een inspiratie is geweest voor uh, Piet Green om Elbert te schrijven voor, ja. uh, voor Vliet Mac. Een wonderschoon nummer ook. Mooi ja. ja. ja. hoor. Echt heel mooi. Ja. Oh, en de Deftones hebben het gekomen in 2021. <laughs> ja, die versie die wilde ik nog luisteren. Ja, daar moet ik ook eens even, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, ik zag het te laat. Ja, die gaan we niet draaien vandaag. Nee? nee, dat doen we binnenkort met Dirk alweer. Met <laughs> een metalblokje doen. Um, ja, dan mag je er nog eentje ja. voor je rekening nemen. Ja, het is nog steeds 1959. Het is een paar maanden later als uh, Link Ray en The Rayman een uh, signaal uitbrengen. Een signaal heet uh, Slinky, Daar gaan we zo naar luisteren. Uh, Fred Lincoln Ray, ook wel bekend als Link Ray. Een Amerikaanse rock -roll gitarist uh, wiens invloed op de elektrische gitaar bijzonder groot is. Um, hij heeft het powercourt geïntroduceerd, maar hij de schakel vormde tussen de rustige jazzgitaarstijl uh, en de eerste blues- en rock'n'roll plaat. Met het nummer, nummer Rumble. Met het nummer Rumble. Oh, ja. oh, die heeft echt de powercourt bedacht. Ja, zo van uh, 1958. Oh. Ja, dat is ja. dus de grondtoon en de quint. Oké. Okay. Achtergrond. Ja, daar weet ik allemaal helemaal niks <laughs> van als drum of Dus ik ben blij dat jij erbij bent. <laughs> ja. Uh, nou ja, het nummer waar we nu gaan luisteren is dus niet Rumble. Die stond wel in een anders van de lijst. Mijn mij. Uh, ja. Maar de muzieksamensteller uh, die heeft gekozen voor Slink. Ja, let's go Linky, van Link Ray en The Rayman. Juist. Juist. En dan zaten we nog net niet helemaal officieel in, in, in het surftijdperk. Want de boeken zeggen erover dat het toch Dick deel was... die in 1961 in de Rendezvous Ballroom in Californië... Uh, als eerste een surfnummer ten gehore bracht. En dat is dan wel het nummer Let's Go Trippin'. Uh, single als in september 61 uitgebracht uh, op zijn album eerste album Surfers choice uh, november 62 en wat hij wat die doet is de traditionele rock roll aanvullen met uh, mexicaanse en oosterse invloeden de reverb de wet sound ook wel genoemd ja yeah. die, uh, die voegde toe blues invloeden en het snelle tokkelen uh, het kenmerken mm. geluid van uh, van de surfmuziek muziek yeah. uh, Tremelo picking is dat. Uit, dat. Ja, dat is heel snel uh, met je plek, te maken weer bewegen. Ja, Drrrr, bewegen. ja dat? Ja. Ja. Ja. En Tremelo uh, suggereert ook iets van die, uh, die, ja. die Jengel-stengel. Uh. Ja, zeker. Ja, die uh, die gitaar die had je dan. Je had ja. een klein hendeltje eigenlijk, en dan, dan buig je de ja. like, al de snaren iets naar beneden. Dan, dan, dan dat soort werk, doe je dan. Hè. En dan heel vaak twin uh, reverb. Versterkertjes. Uh, uh, ja. Ja. ja, dat is volgens mij toen die, toen die reverb versterkers een beetje uh, kwamen. Dat je gewoon niet meer een hele plaat moest hebben in de studio, maar dat daar gewoon in versterken. Precies. Ja. En die gasten gewoon lekker die, die reverb helemaal open Precies. En daarmee gaan. Uh... Vroeger had je dus daarvoor had je echt een galmplaat. Die, die... eigenlijk zo groot als deze studio. Dus ja. een echt mega okay. grote. Ja, dat jullie bij de... ja, Die hebben wij nog in de studio gedaan, denk ik. Maar op uh, de bovenkant van ons studio moest dat gewoon liggen, want anders kreeg we hem niet kwijt. Maar dat is een heel ook wel oh. super mooi hoor. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk wil je alles live doen. Dus mm. uh, en vroeger toen nog uh, geen amp. Weet je wel? Vroeger, je ziet ook dat die amps steeds kleiner worden. Want ja. je hebt tegenwoordig gewoon een microfoontje nodig. En dan kun je eigenlijk een arena spelen. Met een klein versterkertje. Maar vroeger had je een bakken van versterkers ook. Om, om de sound maar te maken. Om die mensen te bereiken. Dat was natuurlijk. Uh, je had geen P.A. nog, weet je wel? Nee, juist. Ja. ja. Wat achtergrond achter, de, achter de, de, het instrumentarium. Um, dat tokkel, overigens, daar dat was, dat was Dick Deel dan weer in beïnvloed door zijn Libanese oom. Uh, dus dat is ook een Arabische touch. Die, uh, de, de ja, en dat is toonladders wel. Zeg maar, Zoiets dus, uh, dus kwam ik ook tegen. Dat die, uh, Ja, daar dat, dus, dat dat dat dat dat dat zou jij misschien nog meer over kunnen zeggen. Maar, ja. dus, maar ook wel die toonladders. Die, die, die, dat gaan we die zo wel tegenkomen. Ja, nog, ja daarom. Uh, uit die Arabische. Muziek, uh, exact. Uh, wat uh, Dick Deel ook nog op zijn naam heeft staan, is dat hij. Uh, de, de, uh, de max van zijn versterker steeds ging opzoeken. En uiteindelijk met uh, Leo Fender zelf uh, is gaan doorontwikkelen. En dat heeft geleid tot de eerste 100 watt versterker. Ging voor 11? Die zijn er ook wel, toch? 11, 12? Nee? Ja, in uh, dingen wel, ja. ja Spinal dus al... Tap wel. Zo'n eeuwenoude grap met uh, ja. de Hij moet naar elf kunnen, want dat slaat natuurlijk hem nee, neer. Volgens mij is het officieel een keer eentje. Oh, ja, dat is wel best. het ja, <laughs> maakt... was de elf wat ja. gedaan. Dat ja, ja. moet ik gewoon een keer gedaan te hebben. Ja. Ja. Het is gewoon je max. je max. Dus Het maakt helemaal niet uit welk getal dat staat. Maar, ja. Nee, maar het is wel... In... Je hebt die sketch van Spinal <laughs> ja, tab, dan dat ja. Van <laughs> ja, dat weet je van je film. Dat Zullen we gaan luisteren naar uh, Dick Dale en zijn Delton's uh, uit 1961. nummer Let's Go Trippin'. Trick! <laughs> en his Deltones met Let's Go Trip In was dat. Ja, en dan we, we waren er eigenlijk wel over eens in de studio. We hoorden het hier nog niet echt. hè? Nee, Surflet. je mist een beetje de reverb nog. Wat ja. er later veel meer heeft. Grillen begin. Ja. Hè? Ja. Ja. Nou is er ontzettend veel discussie geweest in die tijd. over wie nou het eerste was met een, een echte surf single. Uh, en de volgende, die gaat, uh, daar ging de discussie om. waren nou de Bel Air's met uh, Mr. Moto. Of Was het toch dik deel en is deltoons uh, uiteindelijk? Is het, nou goed. Ik heb echt diep lopen graven online. Van kan ik iets gevonden krijgen over wanneer die van de bel? uitgevonden is. En ik heb december met een vraagteken opgenomen. Ja. Ergens een forum, maar niks officieels. En misschien volgen. is dit een leuk moment om, uh, om de luisteraars te laten stemmen. Ja. Om, uh, kunnen zij, kunnen zij het bepalen? die ja. ene luisteraar ja. Ja. Dirk? Wil je even stemmen? Ja. Michael luistert. <laughs> Michael luistert ook. Michael oh, luistert ook. Nou, daar <laughs> hebben we al twee. Ja. Sorry. Ja. Misschien mijn vader en moeder ook nog. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar goed. Uh, de Bel-Air's. Uh, denk dus december 61. Uh, hebben we alleen maar vijf singeltjes uitgebracht. Uh, en dit was iets braver. Dus een dik deel uh, met meer, uh, veel meer, uh, hoe zeg je dat, luisteraars en meer live publiek. Uh, heeft uiteindelijk uh, de discussie gewonnen. Maar, uh, maar goed, laten we eens gaan luisteren of dit misschien meer surf klinkt al. De bellers Mr. Moto. Mr. Moto van de Bellairs. Ja, wat heeft de luisteraar gestemd? <laughs> de, nog niet alle stemmen zijn binnen. Elke, <laughs> maar hier in de studio heb ik het idee dat er een beetje uh, in de richting van de Bellairs was gedacht. Ja, die sound is wel veel meer uh, ja. vanavond induiken. Ja, en het ja. laatste akkoord hoor je het eigenlijk: tram erop. Ja, tram me. Alhoewel Dick Deel in uh, zijn latere werk echt uh, alle ja. effecten uit de kast trekt. Ja, en ook de type, je hebt ook zo'n typisch ritmisch, uh, ritmisch dingetje. Wat in, in heel veel van die surfliedjes ook... Uh... Ja, die dubbele snapper ja, ja. Ja. ja, dat is ook zo. Kaka. -ka. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, goed. Dan, dan hebben we een stukje van het begin van de instrumentale surf gehad. En dan, dan krijg je de, de vocale surf. Met de Beach Boys en op hun eerste album, het tweede singeltje wat ze uitbrengen, uh, komt er een, meteen ook een afsplitsing in de, in de surfmuziek. Dat ze uh, de hot rod uh, rock volgens mij uh, uh, noemen. Ja. Hebben uh, um, grote verschillen. Ik had er een tabelletje van gemaakt. Ja. Ja, ik zag het. Uh, <laughs> bij, bij, bij surf is het meer uh, staccato op, op drums. Ja. Met roffels en, en bij Hot Rod is het meer klinkende riffs. Mm -hmm. uh, bij Surf over waxen en surfplanken. En bij Hot Rod muziek over carburateurs en suikers. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> surf namen van de beste surfstranden. <laughs> Hot Rod bijnamen van de drag racebanen <laughs> En bij Sussing is over de wipe-out, dat je, dat je door een golf verslonden wordt yeah. en er mogelijk niet levend uitkomt. En uh, bij Hot Rod is het dan de dead man's curve, Dus is ook mogelijk loodje, loodje oh, kan leggen. Was het ook niet gewoon een commercieel ding? Zo van, oh we willen die auto's verkopen, dus we verzinnen gewoon een muziekstel <laughs> erbij. Er dus zat ook wel een, een, een andere cultuur aan vast. Ja, ja precies, ja. zo van dan spreken we een groot publiek aan. En ja. Ja. Maar Hot Rod klinkt wat stoerder, is, of is dat niet? Klinkt allemaal wat... Ja. Uh, ja. Uh, in dit geval zingen de Beach Boys over hun uh, 409, een uh, Chevrolet Impala uit 1962 uitgerust met een Big Block V8 motor. Ik heb daar geen verstand van over. Het moet rijden en er moet uh, veel in kunnen in een auto. Het uh, komt wel heel overtuigd over alles. Ja toch? Ja. Met een cilinder in een auto van 409 kubieke inch. Zo, Zo dat is nou, ja. flink hoor, um, Ik geloof me. maar. En het nummer, het <laughs> nummer wordt ook... <laughs> jullie, jullie hebben ook geen verstand van? Heel maar... mooi. Dankjewel. Jij wel, Diem? Nee. nee, ook niet. Ja, dan had Dirk er toch bij moeten zijn, die heeft er wel verstand van. Uh, je hoort aan het begin van dit nummer ook uh, de betreffende wagen. Uh, goed, de, de hot rod rock wordt dus met dit nummer uh, afgetrapt. Uh, voor de rest uh, is dit album, uh, ik ben er even doorheen gegaan, echt wel ontzettend surf. Het heet ook Surf in Safari, eerste album van de Beach Boys uit uh, 1962. We gaan luisteren naar 409. She's real fine, my 409 She's real fine, my 409 My 409 Loser, needed, yeah, mm, House, 409 nothing can touch my 409 409 van de good old beach boys Ja, vertel jij nou net Paul? Nou ja, wel een al, kleine anekdote over Brian uh, Wilson, de, de zanger en uh, de, de genie zou je wel moeten zeggen. Maar die had tijdens een uh, studio sessie had hij, uh, ik weet niet, 300 kuub zand uh, binnen de studio laten rijden. En die band werd helemaal gek natuurlijk. Stond. In het zand, dat is een enkel in het zand. En al die versterkers en apparatuur, ja, dat was waarschijnlijk van meer van over uiteindelijk. Maar ja. Dat was een beetje hoe hij op een gegeven moment uh, het leven doorging. Hè. Dat was, uh, ja. Ja. ja, die is diep gegaan die man, Ja. Sorry. Uh, even kijken. we blijven we nog even in 62. Ik kom bij jou, Gijs. Ja. En bij Team. Jullie hadden deze allebei op jullie ja. Ja. Dat is wel een, een hele beroemde ook. Ja, ik vond hier de, die, waar we net over hadden, die Fender Twin, of die, in ieder geval die Reverb-versterkers. Uh, en dan dat ja, die gitaarsound hier, dat is meteen, uh, meteen raak zeg maar. Volgens mij, ik las ook ergens dat, dat, dat ze... Uh, toen ook echt vonden dat dan die reverb, dat dat een beetje klonk als sla golven die ergens ja. tegenaan slaan. Ja. Zo, ja. Daarom kwam die hele surf uh, muziek een beetje op En uh, ja, ook in deze sound van heel dit nummer en van eigenlijk deze hele, hele tijdperk, ga ik sowieso Joch. Ja. <lacht> dat, ja. <lacht> dat was wel duidelijk misschien. Ja, nou, daar komen we straks ook wel op. We een aanvulling team of gaan we luisteren? Uh, ga eerst maar even luisteren. Ja, de nummer is uh, pipeline van de Shentee 62. de Chantees. Ik had hierover ook nog gevonden dat ze mijn eerste instantie Liberty's Whip hadden genoemd, maar nadat ze een documentaire hadden gezien over een of andere uh, surfkust in Hawaii, uh, uh, hadden ze hem omgenoemd naar Pipeline. Ah. Uh, dat is zeg maar zo'n rollende golf. Als die dan heel gevaarlijk yeah. is, dan is het surferslang voor Pipeline. Ja, ja. ja waar je ook echt in kan denk ja. ik. Ja, Gewoon echt ja. zo'n zo zo tube zeg maar. Ja echt zo'n zo rollende waar je ja. doorheen kunt. Ja zeg maar. precies. Het ultieme surfgeluk. Yes. Heb ik altijd idee. Dat moet je bereikt hebben op surfplank Ja, surfplank. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Moet op zijn ding staan. En dan. Ja. Verlaten we 62, komen we in 63. Ja. Ja, nou ja. Ik had eerst de ventjes. Oh, ja. Uh, ja. Uh, maar maar ik ook samen met Gijs. Dan besloot mm -hmm. ik dan toch maar deze versie te doen. En uh, Gijs had een ontzettend goede anekdote hierover. Ik moest er enorm hard om lachen. Dus ik geef jou even het podium. Uh. <laughs> Was er, nee, dat was niet bij deze. Nee? Nee. Oh, nee, dan uh, sorry. Uh, Jawel, dat was, was wel. Vervol, ja, ja, ja, zeggen, ja, ja. klopt, ja. De, ja, ik, ik vond dus... We hadden het net even van tevoren over. Van, bij die oude, die oude liedjes heb je vaak gewoon hele rare anekdotes. En ook de, nou, de, bij deze was het... Ze gingen... Um, er was een bandje, safaris waar ik nog helemaal niet bekend. En die wilden uh, eigenlijk gewoon nieuwe versterkers kopen. dachten ze dus, van, hoe kunnen we nou geld bij elkaar? Als we nou een singeltje opnemen in een studio, dan kunnen we... Singeltje verkopen en dan kunnen we nieuwe versterkers kopen. Toen zijn ze met het de, de, de, de, de, de, de nummer van de drummer zijn ze toen in de ja, studio ingegaan. Ja. En toen hebben ze volgens mij te plekken hebben ze een B-kantje bedacht. En dat was de nummer wat we zo gaan draaien. En die is, ja, dat is gewoon een dikke hit geworden. En, uh, maar dat, ja, ik vind dat gewoon mooi dat dat... Ja, dat is een goed verhaal. Dat dat ja. tot stand komt. Dus. Ja. In de studio ja. even snel die schrijven. Ja, dan, toch? En dan ja, dus ja. Het, uh, wordt het dit. Ja. Ja, toch weer mooi. die B-kant. Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. ja, dit is uh, Wipeout van ja. de Safaris. Ja, dus het was, wat ik ook heel charmant vond, wat ik dan las, het was ook echt een soort high highschool uh, vrienden, vriendenclubje. Weet je wel? dus één die, uh, die, kon toevallig gitaar, dan toevallig drum. En die dachten allemaal wel eens een keer zo, tenminste Gijs en ik, ja, ja. allemaal wel een beetje zo begonnen. Zo van, ja. Nou, let's go. <laughs> Kijken waar het schip ja. Uh, ja. Op een gegeven moment moet je dan nieuwe sterkers hebben ja. en dan ga je, <laughs> ja, ja, ga je dit doen. Dat is een vet nummer. ja, ja. Nou, laten we gaan luisteren. Wipeout van de safaris. Wipeout van de Surfaris. Met de demonische lach aan het begin. Ja. Vele malen beter dan de versie van The Ventures. Ja. Yep. keuze gemaakt. Ja. Dan komen we bij een bandje. Die hebben één single uitgebracht. En daar is bijgebleven. Uh, The Squires. Uh, singeltje. Twee nummers erop. The Sultan en uh, Aurora. We gaan naar The Sultan luisteren. De A-kant. Uh, komt uit Canada. En de slaggitarist, uh, oh nee, de liedgitarist en de schrijver van het nummer, die meldt na het uitbrengen van dit singeltje bij zijn slaggitarist, You know, I would never do this for a living. This is just a little side thing. Uh, die schrijvergitarist, dat is Neil Jong. Dit is zijn eerste nummer. De <laughs> uh, sultan van The Squires. Nice. Choirs met Sultan en een gong om het einde aan te kondigen. <laughs> ja. Eerste liedje ooit opgenomen door Neil Young. Toen hij nog dacht... Ja, dat is leuk voor een keer. Ja, ja dat is niet mijn ding. Het is niet mijn ding. Lied schrijven. Nee. Of in ieder geval niet zonder zang. <laughs> ja. <laughs> Typisch Neil Young sound wel. <laughs> ja. Ja. Hey, en dan komen we bij uh, uh, Surf Legends, Waar we het al eerder over gehad hebben. Met 409. Paul... Ja, ja ik, heb, uh, ik schrijf met Arjan veel voor de kick uh, geschreven en uh, we hebben, denk ik, van alle artiesten die we kennen, denk ik dat uh, Brian Wilson wel een van de allergrootste inspiratiebonnen is. En het wordt voor mij heel duidelijk op Pet Sounds. dat is een van de platen, vind ik, die, waar hij zo enorm origineel uh, in de productie is bijvoorbeeld. Hè. Dus hij, nou, dat zal Gijs ook wel aanspreken, dus dan hoor je gewoon een halve drumbreak en dan gebeurt er weer niks meer om de run. En er gebeuren zoveel rare, die je eigenlijk helemaal niet te rijmen vallen met hoe je een normale nummer opneemt. En toch werkt het dan of zo, weet je wel. Dus die gast is zo ver in zijn ontwikkeling van wat, uh, ja, weet je wel, wat, wat je kan maken nog, zeg maar. En dat het gewoon zo origineel nog blijft, fris nog, tot, uh, tot op heden. Ja. En ik vond dit gewoon, heel die plaat is natuurlijk een soort doorbraak geweest op heel veel fronten. Dus er zit een mix tussen jazz, pop, uh, rock, alles erop en eraan. Uh, maar dit nummer heeft voor mij nog wel genoeg surf, dat ik dacht van, nou, die kan ik er nog wel in... Uh, Squeeze. <laughs> en dus, uh, volgens mij is het een van de meest succesvolle nummers uh, in Nederland. Volgens mij heeft hij. Uh... Is het ook echt origineel van hun of niet? Nee. Nee, het is een uh, ding waar een... Wel, het is een heel oud liedje. Ja. Dik ja, ja. Ja. Deel, deel op zijn eerste plaat had hem ook staan. Ja, ja, precies. Maar niet in een hele. Is een beetje uitvoering. een Beerenbotje en een kort ja. Ja, zoiets. <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar deze, ja, volgens mij. De, deze versie is wel een van de bekendste ja, zeker ja. Sloop John Kortjakje. Ja, Sloop John Kortjakje. Ja. Nou ja, en ik ben, ja, ik wil gewoon maar liefde voor hem en, en voor die band uitspreken. Ik vind het gewoon uh, waanzinnig, ontzettend. Ja, het is gewoon een genie. Laten we laat er eerlijk over zijn. Ja, en deze plaat is ook wel een soort van de, het einde van de surfmuziek en het begin van wat ze barok... Trok, ja. Noemen ook wel. Ja. Nou, het was eigenlijk de, het antwoord van uh, op Rubber Soul. Dus, uh, was, uh, hij vond dat zomaar zinnige sound. Uh, Rubber uh, ja, Soul of Peppers? Rubber Soul. Wel, en, en dan en kwam Sergeant Peppers daarna. Dan. Ja, en ah, dan okay. was eigenlijk de ondergang van meteen van jou. Ja, toen werd hij een beetje schrikkelijk. Ja, ja. Ze had uh, Paul Makai toch iets meer kaart en toch de, de jackpot. Zeg maar. Ja, die had toch wel oh, echt. Paul okay. die wel kaart. Ja, ja, Paul die wel kaart. Dirk is nu trots. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. We hebben die ook nog. Ja, <laughs> ja, er is hier zo'n <laughs> hele soundwalk maar die hebben we er niet staan. Nee, maar in ieder geval, uh, ja, dus laat hem uh, luisteren, zeg ik, zeggen, toch? We come on this loop, John B. mijn grandfather and me. John B. van de Beach Boys. Ja, die uh, mocht eigenlijk niet ontbreken. Nee. Alhoewel het in... Oh! Sorry. <laughs> Dat is <was> de volgende <laughs> ja. track al. Die zou ik eraan vastplakken. Ja. Ja. Oh! ja. ja. ja. Uh, nee, die, die mocht niet ontbreken. Ook al is het dan niet helemaal meer de surf sound. Of de hot rod sound. Of de hot rod sound, juist. Uh, 67. Ja, Dwayne Eddy. Die, uh... ja, dit liedje kwam ik dus gewoon een keer eigenlijk per ongeluk tegen. toen ik, uh, allemaal... ik was op zoek naar allemaal instrumentale liedjes voor uh... Exotica. Beetje... Zo'n plezier waar ik mee bezig was. En toen ging ik dus lezen over surfmuziek. En toen stond het naam van Dwayne Eddy zo ongeveer bovenaan. Dus toen dacht ik, ja dan, <laughs> moet er wel iets van draaien. Maar toen leek het me wel leuk om dit liedje te draaien. Dus eigenlijk... Uh... Ja, hij is, hij is echt wel een van de grondleggers van de, van de surfmuziek, van de gitaarsound, waar we het net ook al over hadden. Die uh, tremolo arm, daar hadden we ook al even over, die, uh, die de snaren buigt, waardoor je dat uh, ja, zo'n uitgeleier krijgt, zeg maar, op de gitaarsound. Daar was uh, Dwayne Eddy ook zeer bedreven in. Um, en ik las ook nog dat hij is opgenomen in de Rock Roll Hall of Fame als een van de succesvolste rock-instrumentalisten. Zij zei dat het was serieus. Uh, berg schopt. Uh, wat we kunnen horen is uh, Monsoon van uh, Dwayne Eddy uit 1967. Toen was uh, dit? Ja, terecht uh, meegebracht. Dankjewel, Gijs. Fantastisch, uh, muzikant. Ja. Yeah. Uh, even kijken. Ja dan, kom, ja, dan zijn we eigenlijk net 65 al voorbij. Wat gezien wordt als het einde van het surftijdperk mede veroorzaakt door de British Invasion. Dus hier uh, gaan wij de, de, uh, de, uh, de Beach Boys Pet Sounds uh, stiften... De, Beatles eroverheen met, wat zei je ook weer? Dat is dan Sgt. Pepper. Pepper, ja. ja. Een Lonely Hearts Club Band. Ja. En daar hadden ze vanuit uh, Beach Boys geen antwoord meer op, geloof ik. Nee, daar was je wel behoorlijk van geschokken, Brian. <laughs> <laughs> ja. uh, nou, dat en Phil Spector die uh, op een andere manier gaat produceren. Um, ja. uh, The Wall of Sound, uh, daar komt hij mee. Uh, de technieken veranderen. En de surfcultuur maakt eigenlijk plaats voor de hippiecultuur en de burgerrechtenbeweging. Uh, dan is het echt een tijd stil rondom de surf. Ik kon ook echt even niet vinden welke artiesten dat gat zouden kunnen opvullen. Tot eind jaren tachtig er in de indie-cultuur, de indie-rock hoek, uh, een uh, serieuze surfsound uh, terug opkomt. Uh, die wordt vervolgens in 1994 ontzettend dik onderstreept door uh, de film Pulp Fiction van Quentin. Tarantino. Ja. Uh, dus ja, dat nummer is uh, van jou, gijs had jij meegebracht. Ja. Die is uit 63. ja Maar die wordt uiteindelijk 94 op die soundtrack. Ja, ja ik schat. weet ook nog dat ik die, dat ik die film zag en dat ik dacht van wow, die muziek is vet. Ja, ze ja, best wel redelijk onbekende dingen allemaal. Tenminste, de meeste, denk ik. Ja, dingen dan. Uh... George Dick deel. Joey, weet je dat je erin Ja, er ja, staan wel een paar, maar gewoon <laughs> ja. die, die muziek was zo goed en uh, ja. ja, dan ga je daar eens denken: van wat, wat, wat, wat, wat komt er allemaal vandaan? Ja. En uh, ja, dan kom je erachter. Nou, wat, wat ik wel mooi vond, is dat Tarantino ook zei van dat het eigenlijk een soort rock'n'roll van Ennio Morricone is. Daar had jij volgens ja. <laughs> mij ja. op geschreven, maar toen dacht ik: ja, dat is eigenlijk precies. Letterlijke quote van hemzelf. Ja, ja. daarom. Nee, maar die. die die sound en die beetje die western dingen is ook zo veel reverb en dat die die tremolo en ja. gewoon heel die en dan maar dan in een soort sneller en energieker uh, jasje of zo dan wordt het surf en dat is, ja, dat is eigenlijk precies wat het is. Ja, ik weet niet of ik het goed omschrijf, hij zoekt een beetje naar de muziek die je uh, onder de huid gaat zitten of zo ook een beetje die ja wel echt de scène ook. Ja. Uh, ja. Serieus ja. ondersteunt en en soms nog wat akeliger maakt of zo. Ja. Was ja. is eigenlijk ook een, beetje, als je filmisch kijkt, is een het is ook een beetje iets te zeggen dat Frans French Fort Koppelen en Godfather ook zoiets probeert, weet je wel? Je ziet de tegenstelling opzoeken, dus mensen worden vermoord en je hoort een opera. Ja, dat is dit ook dus super luchtig, weet je wel? Terwijl dat hele heftige ja. dingen gebeuren. Ja, dat is ja, ja. Iets ja, de, de natuurlijk five... filmisch werkt <laughs> dat super goed, weet je ja. wel? Kill Bill, de Five, Six, Seven, Eight. Ja, die ja, staan ja, ja, ja. op de treden en vervolgens wordt iedereen afgeslacht. Ja, absoluut. Ja, dat soort afreden. Ja. ja. ja. ja. Uh, waar gaan we naar luisteren? Ja, naar uh, Surf Rider van The Lively Ones. En uh, ja, dit uh, zullen degenen die ooit Pulp Fiction hebben gezien uh, ongetwijfeld wel uh, kennen: uh, uit uh, 1963. Rider van de Lively Ones. Met dank aan Quentin Tarantino. Ja. En vanaf dat punt... 1994... Uh, poppen de het popt het surfgeluid... in ieder geval weer vaker op. Krijgt een, uh, een, een, een hernieuwde... cultstatus. Uh, en dat, gaan we, dat, dat feit gaan we dan weer... onderstrepen met nog 18 tracks... die we te gaan hebben... <laughs> die, die van daarna uh, zijn. Ja. Te beginnen bij... Dankjewel Paul dat je ze meeneemt. Uh, Brian Jonestown-Mesker. Goed dat de is vanavond. Die heeft hier zo'n hekel aan. Oh jij? <laughs> ja, Ja, alles, alles wat te veel kabbelt. Oh sorry. ja, ja. ja, ja, ja, oh, ja. ja. ja, ja nou, ik ben, ik ging er laat. ooit op aan. omdat Ik uh, ik denk vanaf 2007 had je, zo uh, uh, had je Burger Records. Ja. Dat was een heel vette scene in Californië. Die allemaal heel toffe dingen nemen. Onder andere de Growlers en zo. Die komt er ook later in. Maar die maakte ook heel erg gebruik van die reverb. En ja. die, die greep weer een beetje terug naar die surf. En dat was ook niet voor niks als ze allemaal uit Californië kwamen. Maar, en daar zag ik hun dus ook tussen staan. Maar ik, ja, inmiddels ben ik krachtig als ze al heel eerder heel veel toffe dingen hebben gedaan. Dus, uh, 91. begonnen 90 volgens mij. Ja. Ja, dus, uh, ja. En daarvoor waren ze dus ook nog een, een shoegaze band blijkbaar. Dat vind ik ook heel tof. Dus uh, daar hou ik ook wel van. Ik dacht hun tweede album is helemaal shoegaze. Oké, okay, ja. Ja, ja. Dus ja, ik heb eigenlijk enorm veel geleerd. En ik, ik dacht aan die naam toen ik het voor eerst hoorde. Ik, nee, ik ken, ik weet, ik ga een belletje, ik weet niet precies waar dit vandaan komt. Maar het blijkt dus inderdaad een, een samen-spel te zijn van Brian Jones van uh, The Stones. Ja. En die psychopaat, die is dus cult. Ja, was dat niet? Uh... Jonestown massacre. Ja. ja, precies. Waar, ja, beach precies. waar we, die die, die met de Beach Boys waren ook die, die kenden die gast, Die zaten in diezelfde. Scene, ja, Danny Warhols. En dat is een Er is daar dus een heel documentaire over. Oh die, ja, je bedoelt zijn... van. Uh, ja, Brian Jones en Danny Warhol. Ja, precies. Ja. Dat Gaat Brian Joost en Mesker was heel erg jaloers. Was dat Danny Warhol zo ja. super groot was geworden. <laughs> en hij, is, en hij is helemaal doorgeflipt. Ja, dat is, klopt. Dat is ja. schijnbaar is een heel ja, veel. Ja, je docu die docu over. Ga die documentaire echt kijken. Ja. Uh, het komt erop neer dat eigenlijk Danny Warhols. die woonden samen in één huis. Dus okay. 94 en 96. Met Brian Jones en Mesker. Ja, ja, ja. En. Um, ja, dat. dat je, je ziet het moment dat. Anton luistert naar de eerste single. Uh, van de Danny Warhols, die echt op, op een groot label uitgebracht ja. wordt. En hij denkt, ja, shit, dit is gewoon mijn, dit is mijn nummer. Ja. Je, je, hebt gewoon, je hebt het gewoon gejat. Oh ja. Uh, dat is nooit goed. En, dat is, en dat, is niet, dat is uiteindelijk wel weer goed gekomen. Tegenwoordig springen ze af en toe weer bij elkaar op het podium. Dus okay. dat is inmiddels alweer. En ik denk dat de Brian Zonstar een op dit moment wel nog relevanter is dan Danny Warhol. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Um... Ja, al is het maar omdat ze eigenlijk ook vaak gaan vechten op podium en zo, toch? Dat is altijd gedoe in uh, ja. die band. Ja, je kunt geluk en pech hebben ja. bij optreden van ja, Brian Jones. Ik heb ze nooit live gezien, maar ik hoor van sommige mensen van, ah, ik heb ze uh, gezien. En het was helemaal te gek. En de andere keer is het gewoon helemaal niks. En ja, dan ja. Gaan ze na, na een half uur vliegen ze elkaar in de haren. De uh, te... laatste keer dat ik ze zag, heeft hij de band straks twee keer onderbroken. Ja, hè? Ja, als niet raak is, op de, op, op de oh ja, ja. raak is, dan, dan leg je het ja, stil. Ja. Wat ook wel leuk, die, die gast die tamboerijn speelt in die band, oh ja. die, is, die, die heeft laatst een boek geschreven ja. over. De, de kunst van het tamboerijn. Ja, die wil ik nog graag uh, Ja, lezen. die, ik, die ja. moet ik ook nog ik ook op mijn lijstje staan. Maar, maar dus hij heeft een heel prominente plek. Dus ja, dat, als je dat, ziet, dat is echt bizar. Joel maar, Gion. Ja. Want je ja. denkt echt. eigenlijk dat hij de liedzanger is ja. als je van afstandje kijkt. Ja, ja, ja want Anton Nieuwkomt staat een beetje aan de zijkant ja. ook, ja. toch? En dat is ja. eigenlijk het van die band. Kijkt die kijkt de zaal niet ja. in. Nee, ja. maar die tamboerijnspeler ene... is gewoon de, ja, de frontman eigenlijk. Heel Le Big Bird uit Zweden. Anton heeft hun eerste plaat geproduceerd. En die heeft ze in Zweden in een plaatzak ontmoet. Heeft ze uitgenodigd in de studio in Berlijn. En uh, uh, hij heeft ook meegespeeld op drie nummers. Hij had hun als volprogramma in 013 uh, staan. En uh, uiteindelijk heeft hij de, de bandleider van The Big Bird heeft hij op het podium gevraagd. Dat was het enige interactiemoment met het publiek van de hele avond. Echt waar? Ja. Wow. Van of, afgelopen jaar je ja, de show. Ja, ja. ja, want we hadden toen nog hadden onze boeken nog gevraagd van kun je niet even kijken of we naar <laughs> volprogramma oh. kunnen doen. Maar hij zei nee, dat is allemaal al uh, nee. kan denk ik. Maar dat was dus die band. Ja, ja The Big Bird. Ja, daar, daar zit een oude uh, verwantschap tussen die twee. Ja, ja. Maar een heftige gast. Maar ook daardoor heel uh, interessant natuurlijk. Ja, ja ik heb, uh, we hebben hier een hele show aangeweid. En heb, we hebben niet echt kunnen achterhalen wat hij nou precies allemaal heeft. Maar uh, nee. het is niet helemaal uh, ja. rechtlijnig. Nee. <lacht> Welke persoonlijkheid is die allemaal leuk. Ja, juist. Ja, ja. De bingo kaart. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, goed, grootste hit van de band volgens mij. Gaan we naar luisteren niet al. ja zeker. Yeah. Yeah. Yeah. Brian Johnstone massacre, komt ie. be picking me up, yeah. instead you're dragging Hoe compromisloos Anton Nieuwkomen is met een fail-out van half een minuut. <laughs> ja. Ja. ja. En als je die vijf minuten 34 moet vol spelen met die tamboerijn, dat is ook wel wel zo. zo ja, en, en strappen ja, zeker dat, dat doet hij wel. Ja, Zit er een beetje ongeïnteresseerd uit op het podium ook. Ja, Joel Gion, denk je dat ik het uitspreek? Ja, dat boek wil ik nog lezen. Ja, ja, ja. alleen maar absurde verhalen volgens mij. Ja, ga echt die doken kijken. Dik. Ja. En ja. Ze hebben hem op een gegeven moment van YouTube afgehaald omdat er uh, weer 20 minuten aan nieuw materiaal uh, toegevoegd werd. En dan werd hij opnieuw de bioscoop in gestuurd. Uh, oh, ja. Ik hoop dat hij nou weer ergens te, te zien is. Ja. Echt een aanrader. Uh, ja, Dat was de Brian Jones zo'n Sorry, die me eens afkond. Oh, nee, maakt niet uit. Ja, ja fantastische trek. Um, even kijken. Oh ja. We zijn net over het uur heen. Paul, het nieuws. Ja, ja. Beste mensen, Goorleur, Het stoplicht is weer op rood gesprongen. En de trui heeft een omzet gedraaid van meer dan 2000 euro. Woehoe. Ja, dat ja, ja. ja, is zover het nieuws. Ja, zover... Dit was het nieuws. Het weerbericht, bericht: uh, 10% kans op pepernoten. Ja. En door. Ja. Uh, Gijs. Ja. Uh, 99 inmiddels. Bij de zoektocht naar. Uh, uh, surfmuziek van een beetje iets zeg Maar kwam ik deze band nog tegen. Het is een uh, Deense band. De Tremelo Beer Gut. Eigenlijk gewoon uh, Tremolo tremelo bierbuik. En dat is daar eigenlijk uh, mee bedoel. Goeie naam. Ja. ja. En uh, uit 99 is het liedje. Het heet uh, Gangster Surf. Ook, ook wel een goede naam. Uh, ja, die hebben eigenlijk gewoon wel... Het is, het is wel een, gewoon een retro uh, een beetje hoe je dat? teruggrijpen naar de, de, de eerste surfdingen, zeg maar. Maar dat doen ze wel mega goed. En wat ik ook wel grappig vond, kwam ik ook tegen dat ze hebben best wel wat alms uitgebracht. Maar Die hebben allemaal dezelfde coverfoto, <laughs> maar dan wel met net soms net een beetje een andere achtergrondkleur of zo. Maar dat heb, ze dachten gewoon van ja, als we daar. Dan, dan herkennen mensen die ervan. denken denk je zo, oh ja, dat is die band. Ja, ja dit misschien ook wel iets. Ja, denk je dan niet te snel, hey, deze heb ik al. Ja, ja ik, ik ja, vond zeker. ook... Maar dat was, de, ja, dat was de reden. dat Misschien herhaling uh, blijft hangen of zo. Oh ja, interessante uh, aanpak. Ja, en een de Deense band dus. Deense band, ja. ja. Ik had er nooit van gehoord. Nee, ik ook kwam toevallig. Het was ook niet dat ik dit uh, al de jaren luisterde. Maar ik zat gewoon een beetje te kijken, van, was het de laatste jaren nog allemaal? Maar het is ook alweer dikke twintig jaar geleden. Maar ik bedoel... Ja, toen kwam deze tegen. Ik vond toch wel tof. Dus... Ja, gangster surf. Back Gangster Surf van de Tremolo Beer, Gut. En daarna Why Do They Know van de Satellites. Satelliters bent uit Duitsland. Ik uh, zal niet zeggen uit welke stad, want daar gaan mensen lachen, hoorde ik net. Waar ja. <laughs> uh, ik voor eigenlijk verder niks over kon vinden. Uh, behalve dan dat ze uh, uh, soon back in action uh, uh, gaan zijn. En dat ze uit Darmstad komen. <laughs> dat ze een uh, pak hebben ontvangen uit Darmstad. Maar is dat, dan, is dat bericht van dat ze zoom back in action komen, is daarvan recent? Of is dat uit nou, 1993? In eerste instantie dacht ik ook van: God weet hoe lang dit dan ja. op de website staat. Want er stond ook niks anders op die website dan ook een hoesje met dan een nieuw album met nearly lost recordings of zo. Hmm. Maar dat stond onder in beeld stond 2025. Oh, toch wel. Dus die komen ja. weer. Oké, okay, toch. Ja. Ja. ja. Goed dat het niet de total lost recordings waren. Ja. Ik denk, als we het toch ook Pulp Fiction hebben, die scène van die vader die dan uitlegt dat hij een horloge heel lang is in zijn... Uh, ja, ja. In darm In, is in ja. Sorry hoor, nu wordt het wel heel... Ja, dat was Christopher Walken. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik, vergat al, ik vergeet altijd dat hij meedoet in die film. Tot ja, die zet, denk, oh ja, die rol is fantastisch. Hij brengt zo overtuigend. Dat is ja. een ongelooflijke rol eigenlijk, als je over ja. Maar dat geheel terzijde. ja. Nee, hey, die gaan van 2007 de Satelliters naar 2009, de Growlers. Oh. Ja, nee, ik ging daar enorm op aan. omdat ik, ik ben ook wel fan van zo'n Piet Doherty, weet je wel, van de Libertines. Die zo heel ongeïnteresseerde, ja, beetje zingt en lijzig. En, het uh, deed me heel erg daar aan denken, maar dit vond ik nog net iets ongeïnteresseerder. <laughs> <laughs> en uh, het was, uh, ja, ook wel echt die surf invloed ook, die ik uh, heel vet vond. Ze doen dat heel goed. Echt die uh, ja. enorme reverb. En, uh, ja, het, is gewoon een, het is gewoon een heel tof bandje, weet je, wel. je, je kunt er... Uh, en die zijn, volgens mij in 2006 opgericht, 2007 hadden ze een deal. En nu dus uh, dit nummer, is it Rain. Ja, en uh, volgens mij beschrijven ze zelf als beach goth. Mm -hmm. dus oh. de, het is, uh, wat die teksten gaan over begraafplekken en ja. uh, zombies, weet ik het allemaal. Dus dat, dat vind ik ook wel leuke elementen. Ja, hij zat bijna een eigen muziekstijl. Uh, ja. ja, dat is echt ja. Dus eigenlijk een heel originele club uh, gasten die gewoon, uh, ja, echt, vind ik dan echt heel tof. Goed, de juiste toon raken, dat vind ik, vind ik wel belangrijk. Ja. En hij uh, speelt ook weer, hè, die zanger. Ja? Ja, hij treedt weer op. Ja. Okay. Zij zijn toen. Ik weet niet ja, precies wanneer, maar op een gegeven moment zijn ze gewoon. Uh, ja, ik <laughs> gekeken. <gecastled. laughs> ja, ja, ja. ja, die ja. hadden iets uh, gedaan, maar niet helemaal. Uh, in die ja. ja, er waren toen heel veel bands. Ja. Dus Burger Records is ook gewoon helemaal te ondergaan. Ja. Maar uh, nu speelt uh, Brooks Nielsen, die zanger van de die speelt terug. Oké. Okay. Ja. Okay. <tie> maar dat geldt <geheel> te zijn. <laughs> laat maar weten als ze in de buurt zijn. Dus, ja, dus laat maar. Ja, ik vind het gewoon. Ik ging er enorm op aan. Ik vind het steeds heel goed. Ja. En ja, laten we luisteren. Acid ja. Rain on the grounds. Psychic Ails was deze laatste uh, met het nummer Mind Days. En daarvoor uh, Acid Rain van The Growlers. Ja, om het zo psychedelisch mogelijk te maken in relatie tot surf, uh, wat surf-elementen, kun je over discussiëren. Ja, Psychic Ills, ja. ja. Het was niet vervelend? Nee, zeker niet. Het kabbelt Dirk te veel, dus het is prima om dit vanavond te draaien. Ja. Weet je wel meer over de pool trouwens? Nee, het blijft huh? uh, akelig stil. Okay. Misschien moeten we hier ook nog, was dit surf genoeg, hier ook nog even de luisteraars <lacht> over uh, raadplegen. Ja. Wat ook bezig zijn. De lijnen zijn, uh, de lijnen zijn vrij. Ja, de ja. lijnen zijn wederom geopend. Het ja. ja. ja. rood, zijn roodgloeiend. <lacht> <lacht> ja. Ik weiger overigens de telefoon op te nemen en dat heeft er niet mee te maken dat ik niet iemand in de studio on air wil hebben die belt. En rare verzoekjes in die, maar ik weet gewoon niet hoe het werkt. Dus <lacht> <lacht> so, ja, je kunt bellen wat je wilt. Ja. Uh, oh ja, de volgende. Ja. Dat dus, zit inmiddels in 2013. Ja. ja, dit is ook uit die, uh, waar we het net over hadden, die golf van, uh, van nieuwe bands die een beetje teruggrijpen op die oude sound, zeg maar. Deze is van La Luz, dus een uh, yeah. ja, vrouwenband met uh, alleen maar vrouwelijke uh, muzikanten erin. Redelijk en... onderbezet in de line-up vandaag, dus uh, wat altijd Wat zei? Redelijk onderbezet. Ja, daarom. Nee, en dit is echt, ja, ja. ik vind dit echt heel goed. En de, dit was van hun eerste plaat, dit nummer wat we nu gaan de, luisteren. It's Alive heet het liedje. Of nee, sorry, uh, Shora Spring, de plaat heet uh, It's Alive. Um, uit 2013. En ja, dit is mega goede band. Uh, ik zou ze vorig jaar, dat is precies komend weekend, precies een jaar geleden... ...zou ik ze live gaan zien. Op Missy Fields Festival speelden ze. Maar wat uh, wilde het toeval, de, het lot, hoe ik het moet noemen... Ik besloot op avond 1 mijn enkel te, oh, te breken. Het toen, ja, was het dat jeen? was toen. Ja. Oh, manneke toch. Ja. Dus toen werd ik na de eerste avond afgevoerd en heb ik La Luce nooit meer gezien. En ik moet ook even uitleggen hoe je, daar, hoe je hem gebroken hebt. Was, was het in ook... de moshpit? Nee, niet eens. Ik had de moshpit overleefd. Ik heb allerlei dingen gezien en gedaan. En toen waren we na, volgens mij tijdens de laatste band, waren we nog een beetje aan het klooien op het gras. Hartstikke mooi weer. Een beetje aan het, aan het klooien op het gras. En uiteindelijk waren we aan het bokje springen. <laughs> en da, ja, dat was al tien keer goed gegaan en de elfde keer uh, ging het echt helemaal fout. En, uh, uh, ja, wel een, een ellende. Maar toen heeft een vriend van me die nog op festival was, heeft wel de plaat voor me gekocht, de nieuwste plaat en meegenomen. En ze spelen 31 oktober in uh, Rotterdam, dus dan uh, Rotterdam. Dus dan ook uh, naar uh, La met uh, Sure Spring. Wederom back-to-back uh, twee -back liedjes. Als eerste La Luz met Sure Spring. En daarna de Alalas met Artifact. Ja, bijzondere side note. Vier lijstjes en in alle vier stond die Deze band. Ja, ja dan moet die gedraaid worden. Dan ja. moet die gedraaid, ja. Ja, deze band kun je ook niet missen, denk ik, als je het hier over gaat uh, hebben. Die hebben het surfgeluid wel uh, goed uitgespeeld. Ja, dat vind ik wel, ja. ja. Ik ben hier wel. Uh, ja, dit is voor, voor, voor wat wij doen met ons band. Is dit ook wel een van de grootste inspiratiebronnen. Zo van ja, die op een of andere manier. Het is allemaal niet heel ingewikkeld wat ze doen of zo. Qua muzikaal gezien en technisch gezien. Maar het is zo goed. En die groove en heel de, de vibe is zo. Uh, ja, dat kennen ze wel, die jongens. Ja, dat kan ik gewoon blind alles verkopen. Dat is sowieso. Zij je? Kan ik blind als ja. kopen van deze band. Nou, heb je die nieuwste single geluisterd? Ja, ja. Nieuws oh, dat was ineens ja. uh, reggae achter. Oh. Daar was ik toch niet zo... Uh, nee, oh. ik zo blij ja, je van, hebt gelijk. Ja, maar dat je... was volgens mij ook een outtake van het laatste album of zo, die het uh, niet gehaald had, zeg maar, de plaat. En ja, ik heb het idee dat die, uh, die uh, gitarist, uh, Pedrum, dat die, dat die daar een grote hand in heeft. Want zijn eigen projecten, zeg maar, die klinken inmiddels ook een beetje zo. En dat is gewoon... <laughs> Ja, die, uh... ja, ja. Ja. ja goed, dat, kun je, uh, dat, is, dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar ik vond het net iets te ver afleggen van uh, wat, ik, uh, wat ik vet vind aan uh, Alla dus, uh, ja. Ja. ja, die snap ik wel. Ja. Inmiddels zijn we door ons bedje uh, heen. Dan ga ik het album van de bin nog een keer uh, <laughs> <natuur> <laughs> Ook goed, ja. Ja. Uh, ja, goed. Dan komen we bij jouw bandje, uh, Paul. Ja. Ik vond uh, ik heb aan uh, <laughs> uh, Ai gevraagd het meest gerelateerde liedje van de Kick ja en dat kwam eruit <laughs> dit kwam eruit ja. uh, dit had ook wel uh, uh, nog een ander singeltje kunnen zijn uh, binnenkort ja, binnenkort ja ja, ja. ja. Uh, de Kick herhaalt Eurovisie ja, ja. klopt ik moest <laughs> echt graven waar dat het origineel uh, waar het origineel uh, en ik kwam hem vandaag in de platenkast tegen ik dacht oh ja ja Bugs, ja, het is toch wel. Vis. We gaan heel vaak met een surfplank. We zit natuurlijk Rotterdam, we zitten dicht bij de zee, dus dan gaan we toch wel even de uh, beach uh, hitten. Ja. <laughs> de maasvlakte. <laughs> nee, is niet waar. Nee, maar uh, ja, ik, ik, ik, ik denk dat AI wel een punt heeft. Ja. er zit wel volgens mij zit er een fuzz in. Dat is altijd terug, hoor. We spelen hem ook niet meer live, maar uh, ja, er zit wel iets in van surf. Klopt. Ja. Oh, absoluut. Um, en, en wat zijn de plannen met uh, met de kick? Ja, we hebben een flinke tour gedaan, een uh, nieuwe theatertour, uh, Bal Populair. Dat was dan meer op het uh, levenslied-achtig uh, idee. Dus uh, het zijn echt die Belgische uh, ja, charme, charme liedjes eigenlijk. Charme zangers. Ja, charme zangers. <laughs> Dat is heel leuk om te doen. We hadden ook van die goudglitteren pakken aan. En, uh, we hebben echt een show van gemaakt, zeg oh, maar. Nice. Ja. En nu gaan we iets meer naar de muziek waar het ooit mee begonnen zeg maar. Dus we, we gaan weer... Uh, we zijn een beetje aan het schrijven. We gaan eind, begin november gaan we een tour doen met weer maar de Groot. Dus we hebben dat ooit gedaan met de eerste twee platen. Uh, maar nu gaan we de grootste hits doen: weer met een orkest. En dan uh, gaan we alle grote schouwburgen- en buitenfestivals af. En ahoy, weer uh, gaan we eindigen. En daarna gaan we weer een theater toe doen. En dat is een beetje ons leven. Dus we, gaan, uh, we zijn een beetje een theaterband geworden ook. We zijn wat ouder natuurlijk. Ja, en uh, in, in Tilburg stond er ook een datum tussen, volgens mij. Ja, klopt. Ja. Dus uh, Tilburg doen we meestal, Breda doen we altijd wel zo, die uh, in Eindhoven. Ja. Ja. En waar, dus, uh, weet je toevallig waar en wanneer jullie in Tilburg spelen? Weet, ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar, uh, nee. dus, dus Instagram maar het staat, staat allemaal op... Ja. op uh, <laughs> op op de... www.kick.nl <laughs> ja, ja. Ga lekker surfen hè, op het net <laughs> ja. Ja. Hey, goeie. Goeie. Ja. Ja. Nee, We hebben genoeg te doen we, hebben, ja, we, steeds, we staan al 15 jaar We hebben er nog steeds heel veel plezier in en, uh, Dus we gaan lekker door ja. En jouw solo-project. Simon Kietz. Ja, precies. Ja, dat, uh, ik moest dat een beetje op een laag pitje zetten. Want ik ben eigenlijk uh, een beetje ingerold. Iemand vroeg van, ja, kunnen we iets doen met uh, in Tilburg dus? Met uh, Half Fame. Uh, met de ruimte waar ze niks mee deden. En toen ben ik met een paar mensen gaan brainstormen erover. En daar is het pophuis uit uh, voor te komen. En daar ben ik eigenlijk heel erg druk mee. Want het gaat uh, waanzinnig goed. Dus we gaan de vierde jaar al in. En we hebben elk jaar talenten die we ontwikkelen. We hebben een eigen festival. En dat kost gewoon enorm veel tijd en energie. Uh, festival wil ik wel even pluggen, dat is misschien wel leuk. 19 oktober in de Hall of Fame. En dan uh, zie je dus ons Land, maar ook van de Rock Academy en van uh, Rock City. Uh, en dan dus, ja, zie je eigenlijk een blauwdruk van wat er allemaal is in Brabant en uh, Zuid-Nederland eigenlijk. Is dat een beetje wat je vroeger in 013 naar Vlaamse. Uh, Hollandse Leeuwen Vlaamse Reuzen had. Ja, zoiets wel. Ja, we gaan, we moeten de, de, volgend jaar gaan we echt Vlaanderen erbij betrekken. Dus we hebben al een gesprek met Trix in Antwerpen. Oh, tof. En dat is een heel vette club. En, uh, en dan heb je echt Zuid-Nederland, België, zo, Vlaanderen, weet je wel. En dat wordt dan een beetje de, het gebied. En we hebben ook wel een beetje het gevoel dat we. Het gebeurt natuurlijk enorm veel in het noorden, maar we willen hier ook gewoon een soort uh, slag slaan. Zeg maar, dat we dat er genoeg tof dingen hier zijn te beleven. En uh, ja, er is echt enorm veel talent. Gijs krijgt ook een beetje mee, van de zijlijn. Dus uh, dat, ik heel erg, ja, dat vind ik heel leuk om te doen. En uh, daar stop ik dus heel veel tijd en energie in. Juist. En uh, ik heb verder, net zoals ook een kind, een gezin en uh, weet je wel. Dus... Ja, vreten kan allemaal energie. alles van. Dus, uh, ja. Ja. ja, leuk. Nou, laten we gaan luisteren naar een van de meest surfachtig klinkende nummers van de ja. Kik. Volgens mij. Volgens mij. De zomer en jij. Yes. We hoorden The uh, Kick met de Zomer en jij, en uh, daarna hoorden we Shannon en the Clams met The Boy, een apparaat. Shannon. Ik. Ja, een apparaat. ik heb er een foto opgezocht en het klopt. Ja. Ja. ja, wel echt een gek. En ze, en ze hebben dus een enorm goede live reputatie. Maar je hoort het eigenlijk al hier. Maar in live is dat dan nog denk indrukwekkend, indrukwekkender. En ze hebben dus een heel uh, toffe following. En ze worden ook uh, in media vaak een beetje vergeleken met Thijs Segal. Dat is ook een ja, beetje die... Oh ja. Dat je in, in de scene zo heel goede uh, contact met de fans... Is het live dan met meer fus? Ja, het, is best wel, uh, het kan er wel op gaan, Oké. Ja. Dat okay. is wel echt te gek. En, en wat, het leuke, uh, wat een leuk dingetje is... Volgens mij was dat ook bij een vorige band die we hebben gesproken, Bij de Growlers. Die heeft ook een connectie gehad met Den Auerbach. Oh, ja. En oh, zij ja. ook dus. Want ze hebben zijn getekend op, de, op het leven van Den Auerbach. Dus die heeft zich wel degelijk... ook talent aan het mengen en uh, dat proberen groot te maken. Mr. Black Keys. Ja, ja, dat is wel tof. Meer voor andere bands aan het produceren dan voor de eigen band, heb Ja. ja. Nou, hij is wel echt een duizendpoot. Hè? Dus hij ja. uh, zit in allerlei genres ook, want het is dan weer net iets anders. En solo doet dan ook wat meer akoestische dingen, wat meer Americana, weet je wel. Dus uh, het is wel interessant. Ik wil die nieuwe plaat nog wel luisteren. Ik heb hem nog niet gehoord. Ja. Is hij goed? Weet je? Ja, ik heb een paar dingen gehoord, maar ik, ik moet het nog echt uh, voor gezitten. Ja, ja. Okay. Hey, en dan komen we... Uh, Shannon Clams was 2018 de volgende ook. Ja. Uh, Levitation Room. Yes. Ook weer een band uit die, uh, ja, scene. Uit die L.A. Uh, ja. scene. Um, ja. Gewoon een heel tof nummer. En een hele uh, ja, Warmth of the Sun. De, volgens mij schrijven ze hun ze eigen muziek ook als uh, Sun Dried Root Rock. Hmm. Dat vind ik op zich wel... Uh, past wel goed. Is, is dit een, heeft het een relatie met het festival Levitation? Het grootste psychedelische festival ter wereld? Volgens mij niet ter Nee, ze bestaan al wel lang hoor. En ze, maar, ja, die gasten die... Uh, we hebben ook in uh, Reda een keer met ze gespeeld. Dus ze hebben hier volgens mij de de Zak ook een keer gespeeld in Tilburg. Oh echt? Okay. Dus ze zijn niet super groot of zo. Ja, inmiddels... Dat is wel jaren geleden trouwens. Maar die, doen het, die zijn al zo lang bezig dat ze gewoon... Zeg maar een goede stijgende lijn altijd hebben gehad. Ja. En... Uh, ja, gewoon een hele toffe band. En ik vind dit, denk ik, wel een beste nummer. Die staat niet op een uh, op de album, maar is echt als los singeltje uitgekomen. En, eh. Uh, laten we maar luisteren. Warmth of the Sun van FK. Uh, I'm oh. Look down on the city lights. Hold each other close all through the night, and everything would be alright. All right. Wederom back-to-back -back, uh, Levitation Room met warmth of the Sun, uh, gevolgd door The Mellows uh, met City Lights. Ja, en dan gaan, hebben we net al uh, serieuze, zware keuzes gemaakt om wat dingetjes te schrappen. Ja. Dan gaan we snel door naar Lerobots? Ja, het is een slagveld. Ja, ja het, ja, is, het slagveld, uh, veel, uh... Nee, dat is een slagveld. Nee, Lerobots uh, is een zijproject van uh, Arjan Spies en Dave Raaf, We hebben dat, uh, zijn ooit begonnen. Uh, en dat is eigenlijk een beetje voor de fun en uh, volgens mij gaat het best wel leuk spelen af en toe. En het grappige daarin is dat ze uh, spelen surfmuziek, garage, veel fuzz, veel uh, reverb, uh, instrumentaal. En, maar ze hebben allemaal robotpakken pakken aan, dus je weet niet wie er... Dat uh, oh, oh, was in okay. eerste instantie ook de gimmick, maar inmiddels uh, weet iedereen dat zij zijn. <laughs> dat ding is wel een beetje voorbij, maar het is wel echt super grappig. Het ziet er heel goed uit. Kees speelt en, ook mee toch? Kees speelt ook mee, Ik onze nieuwe ook, drummer, ja. Kees Schaper. Uh, Peter Kroes is de bassist. Uh, ja, dat is gewoon een heel leuk... Uh, ze doen het hartstikke leuk. Te ja, ik heb ze een keer op um, uh, het BDW-festival gezien in Eindhoven. En ook met die bakken aan inderdaad. Dat is al wat jaren geleden. Er was er iemand in het publiek en die wist natuurlijk dat Dave... Dave, Dave was helemaal zo'n zatte ja, gast. Ja ja, ja, ja, ja, ja, dat kreeg je dus ja, ja, ja. ja. En mooie, er zijn een paar mooie anekdotes. In het begin waren die pakken ook helemaal nog niet oké. Okay. waren gewoon ergens bij een rommelmarkt. Een eh, zo'n lastkap of zo. Ja, en, en, ja. En, die, en die bassist zag niet wat hij aan het doen was. En die, was, <laughs> en die speelde dus heel de foute dingen. En alles liep in de honderd. En die struikelde een keer. En het was één grote bende. Dus uh, het heeft gewoon een paar leuke anekdotes ja. ontplegen. Maar uh, ja. ja. Ja, dus euh, nou, ik heb gewoon een liedje. Of jij hebt, volgens mij, ik weet niet, heb ik die gekozen? Of jij? Ik. Ja, jij hebt die. Ik, het ja, ja, ja. Dus uh, Space Chase, vond ik wel vet. Space Chase van Le Robot hoorden we um, de Melbehevers uit Tilburg van de EP Toet Tilburg Surft, het nummer KESBA. Uh, de Melbehevers zijn in ieder geval zaterdag 1 november 2025 te aanschouwen in The Little Devil to Tilburg. Daar wil ik wel bij zijn. Nou. Ik dus ja heb ik heb misschien een EP-score. Ja, dit is wel een volwaardige plaat of is het een EP? Staat een EP. Oh ja yeah. Ik dacht dat er best wel wat tracks op stonden. Ik heb het niet even gehad. Ik heb ook een EP van uh, 40 minuten ergens een keer uh, gespot. <laughs> <laughs> Twee nummers, ja. Ja, dat kan het wel. Ja, dan kun je dan een EP noemen, Hé, hey, dan gaan we naar het slaapliedje. Ja. Yeah. Gijs, en ik vond het toch wel leuk om dan... Nou ja, en terecht ook, om iets van de People's Pleasure Grounds te draaien. Ja. Yeah. Uh, naast de Melbehevers in Tilburg en... Uh, dat liedje van de Kicknet was natuurlijk ook wel surf genoeg. Uh, wordt het niet veel meer surf dan de People's Pleasure Grounds, denk ik? Nou ja, misschien niet. Oh ja. ja, ik vond het wel grappig dat je deze had gekozen. Ook met uh, wat, wat we toen straks zeiden over uh, Quentin Tarantino. Dat eigenlijk, uh, zei hij nou ook, uh, spaghetti-western van Ennio Morricone met een rock -and -roll sausje of zo. Nou ja, dat is misschien dat zit wel hier wel in. Ja, precies. daar dacht ik. van, Oh ja, dat is eigenlijk precies wat dit is. The Dit is return. ook wel meteen het meest western, uh, uh, me western liedje wat we hebben opgenomen. Maar uh, ja, The Return of Calamity Jane. Calamity Jane was de. Vroeger in het Wilde Westen was dat de eerste vrouwelijke cowboy. Ja, cowboy. Nee. Dan ben je ja. Een cowboy natuurlijk, maar hm. die was uh, behoorlijk. Uh, ja, die was niet bang. Aan de ruige kant. Ja. ja. <laughs> uh, voordat we die gaan draaien. Uh, wil ik jullie bedanken voor jullie komst? Paul, oh, ja. Gijs, Diem. Dag ja, gedaan. Yes. Uh, kom graag nog een keer terug. Zeker. Uh, en luisteraar, bedankt. <laughs> voor het stemmen ah, we ook. Moeten we, even, voor het stemmen. Uh, we moeten we even de poll uh, uh, doen. Oh, heb je een uitkomst? <laughs> ja, 100%. Dat um, was het ook alweer. 100%. 100 de surf genoeg. Dat was het waar je oh, was dat zelf. Was ja. het Surf genoeg. En? 100% 100% Wauw wow. Oké okay. Dat zijn wel ben, een serieuze welk nummer was dat? Blätterende uitslagen Dat ligt ik niet meer <laughs> Ja dit, niet. Welk nummer was dat <laughs> Ja de Bellairs Of Oh nee of, nee, nee nee nee Dat toch? was uh, Ik weet het niet. Het weet. ging om Dick Deel En nog andere bands Nee nee nee De dus Psychic Ills. Oh ja, ja. Oh, oh ja, ja Dat was de tweede ja, dus, was De surf. tweede ja. nou, daar ben ik, ik ben het wel met de luisteraar eens ja. Ja. Het was ook letterlijk de luisteraar Want we we Een reactie binnen Yes Nou goed Dank jullie wel over twee weken zitten we hier met de Inner East Sound System. En dan uh, gaan we Dirk uit zijn comfortzone trekken met uh, het genre dub en sound systems. Dat laatste dat wil ik zelf ook nog een keer live ervaren. Um, hierbij sluiten we de surfeditie af. Uh, nogmaals dank en we uh, wel trusten. Gaan we luisteren naar de People's Pleasure Grounds met The Return of Calamity Jane, live opgenomen in 2024. Yes. wel trusten.